Zanfourt heeft het en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op, op tv, radio en internet. ZFM met nu Radio. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak. At 45 degrees The time has Goedenavond, mijn naam is Jongmans. En mijn naam is ook Jongmans. Dat zijn dus twee Jongmans en die presenteren bij u het programma. Break zo lekker de week, u kent hem wel, hè? Uit die commercial, break zo lekker de week. Goed, dat waren die jongens uit Australië, ik ben de naam even kwijt, maar ze zongen The Beds Are Burning en dat lijkt me een bijzonder hittegevoelig gedoe eigenlijk, als je bed in de fik staat en je ligt erin. hè? Maar ah ja, er zijn wel meer dingen die vreemd zijn. De tandartsenpraktijk die gesloten wordt omdat uh, de mensen hun handen niet wassen. Dat is lekker fris. dus ze net een haring hebben gegeten met een uitje? Met de instrumenten. Met de instrumenten. Dus het uh, is maar goed dat die dicht is. En uh, om dan gelijk nog even het andere nieuws te pakken. Die stier in Almere. Ja, ik dacht dat het veilig was in Almere. Ja, dat dacht ik ook, maar dat is dus uh, echt niet het geval. U, uh, u heeft twee jongmans, Sjaak Jongmans en Paul Jongmans, en uh, we zijn op geen enkele manier met elkaar uh, verbonden. We kwamen elkaar toevallig tegen op straat en uh, zeiden van nou, weet je wat, we gaan gewoon een leuk programma maken. En uh, dat gaan we verder doen met uh, You Too, hè? Dacht ik. You Too. Sunday Bloody Sunday. <lacht> heeft een mooi nummer, Supertramp met cool en dan de live uitvoering. Toch? Heerlijk. Ja, uh, ja dit programma dat, dat gaan we een beetje indelen. Uh, uh, we hebben een, een aantal rubriekjes bedacht en uh, het eerste rubriekje is eigenlijk uh, muziek die u vergeten bent. Ja, en daar bedoelen we niet mee dat u uh, muziek vergeten bent, maar wel dat u uh, um... er nooit meer wat van hoort en nooit meer wat van hoort en uh, het toch zo graag nog eens een keertje zou willen horen. U kunt daarvoor uh, inbellen op uh, 023-57-303-93 en uh, dan halen we u even in de uitzending. Het mooiste is natuurlijk als u een verhaaltje erbij hebt waarom dat nummer zo uh, leuk en goed is. Hebben we het nummer hier, dan draaien we het gelijk. Hebben we het nummer niet, dan draaien we het over twee weken in het programma. Dat is in ieder geval uh, toegezegd. Dus heeft u een nummer waarvan u... Uh, Eigenlijk nooit meer wat gehoord heeft. Laat het ons weten op 023 57 303 93. En uh, wij zorgen ervoor dat het, uh, dat het in de orde komt. Ja, zo makkelijk is dat. En uh, dat, uh, dat doen we echt. We gaan verder met Cockney Rebel. Uh, Zo'n groep die ook al een beetje, een beetje vergeten ja, is. Behoorlijk vergeten. Behoorlijk vergeten is. En die hebben natuurlijk een, uh, een paar leuke platen gehad. Maar de beste is toch deze: Sebastian. Sebastian. Sebastian? Hier is die. Sebastian? Moet nog even wennen hoor. Lady, I simply. The candle is burning so me. Generate me limply. I can't We'll talk over old times, we never smile. sparkle, your lips ruby blue never speak a uh -huh. See my mind. See my mind. was overduidelijk natuurlijk Bruce Springsteen, Better Days dat is uh, uit die serie van drie cd's die die ooit eens een keertje heeft uitgebracht ik weet niet uh, precies meer wanneer dat was maar dat bent u van mij gewend als u mij nog kent van uh, vroeger ik uh, heb natuurlijk niet altijd alle informatie uh, direct beschikbaar uh, nou er wordt vreselijk druk ingebeld, not het is, uh, het is zo... Uh, u kent die reclame wel op de televisie van uh, Sim Only of zo. Push push push push push push push, push, push, push, push, push, push, push, push. Aan de kant push. Push, push, push in beeld. Push push, push, push in, <laughs> <push> in beeld. <laughs> doen we niet, doen we niet, doen we niet. Hé, hey, als het goed is, uh, luister een hele hoop internetvriendinnetjes van jou vanavond, hè? Nou, een <laughs> paar. <Pff> <laughs> <laughs> Ook voor deze dames geldt, u kunt rustig inbellen, hoor. Dan kunt u een keertje spreken live, dat is helemaal geen probleem. 023 93. Misschien dat er nog interessante gesprekken uit voortkomen. Ja. Je weet het niet. Je, Je kunt weet het, het niet. niet. Je weet, weet het, het niet. niet. Voor de rest, uh, ik zag wat berichtjes uh, op de kabelkant uh, langskomen. Daar moet u toch uh, absoluut een keertje naar kijken. Uh, 1 juni of zo was het, geloof ik, dat er een, uh, een open dag is bij CFM. Ik kan me de vorige nog herinneren. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Toen hadden we twee tussen aanhalingstekens, uh, collega's uit Helmond, die zou uh, ook even wat presenteren. Nou, dat was een, uh, een drama. Kwamen niet uit hun woorden. Nee, nee zoiets, als, zoiets als jij nu. En uh, dat, was, uh, dat was niet om aan te horen. Maar goed, uh, het, het, het heeft alles te maken met uh, de week van de lokale radio die, uh, die eraan komt. En dat zal dan wel weer georganiseerd zijn door de Olon. De overkoepelende organisatie van lokale omroepen. Maar het lijkt me goed en als u uh, zin heeft, uh, let, kijk even op de kabelkrant. U, uh, u kunt gewoon gezellig langs komen. En, uh, dan kunt u de radio beleven zoals de hoe het ooit zongen. Muziek. En fire met uh, boogie boegie Boogie boogie boegie uh, We hebben, we hebben uh, in de voorbereiding van dit programma uh, uh, afgesproken dat wij uh, uh, kwaliteit zullen hebben, dat wij continuïteit zullen hebben en er was nog iets. Wat was dat? Wel, ja, dat weet ik niet meer. Wie piept daar? hoe wie piept uh, ik weet ik weet niet meer maar ik het uh, aan de, aan aan de, aan degene die het weet uh, en uh, die misschien zit te luisteren schrijf het ja. nog eens een keertje op want ik ben het vergeten ja, of sms het. Ja, sms het kan ook. Ja, het Het ware, ik, weet, ik weet echt zeker dat het drie dingen waren. Uh, u hoort dit programma eens in de twee weken, want uh, de andere week op woensdag is er natuurlijk uh, gemeenteraadsvergadering. Maar over politiek gaan we het in dit programma beslist niet hebben. In ieder geval dit uur niet. Dit uur niet. Volgend uur misschien wel even, want uh, ja, er gebeurt natuurlijk een hele hoop in uh, Nederland. Maar we gaan weer even naar ons hoekje. Vergeten muziek. ja. We hebben er weer een gevonden. Waar? Nou, uh, op die hele grote schijf. Ja. En uh, we gaan naar Hollywood.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 So make love your Sublime, so blind Love is entwined Divine, divine Love is danger van ons erotisch hoekje. Eerst met uh, Frankie Goes to Hollywood. En uh, nu uh, Marvin Gaye met uh, Sexual Healing. Ja, dat is een mooi begin, hè? Van wat? Van het seksuele hoekje. Van het seksuele hoekje. Ja, echt, ja. En dan sluiten we nu het seksuele... Oh, nee, nee, nee. nee. Jawel. Toch? Af? Ja, ja, ja. Nee, tuurlijk. Dat gaan we afsluiten met, ja. uh, met een heel ander nummer. Ja. Don't leave me this way. From Communards. What is it? What lag you now? I'm a Yeah, Maak it now. This one works for the